Open. Bekijk de voorwaarden op peul.nl. Oh, combineer deze korting ook met de brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Voor dubbel voordeel. Super Zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn.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 met Mart Goel. Goedemiddag, in Politiek Den Haag wordt gedebatteerd... over de plannen van het nieuwe kabinet Jetten. Jesse Klaver van de grootste oppositiepartij GroenLinks-PVDA... is er niet blij mee, bijvoorbeeld als het gaat over de zorg. Met ons valt te praten over verbeteringen van de zorg. Maar de platte bezuinigingen die nu voorliggen... daar gaan wij voorliggen. De premier reageert hier morgen op tijdens debatdag 2... maar zei vanochtend wel dat hij wil samenwerken. Wij staan als coalitie gewoon voor onze plannen. Maar plat gezegd. We moeten hier wel zaken doen met elkaar. Dus goede ideeën en slimme alternatieven zijn welkom. Jette heeft die oppositie hard nodig namelijk... omdat zijn eigen kabinet geen meerderheid heeft. Ondertussen wil dat nieuwe kabinet meteen een plan aanpassen... schrijft de Telegraaf was veel kritiek op het idee om mensen met aandelen... belasting te laten betalen over winst die er alleen op papier is. Veel mensen vinden dat oneerlijk... omdat ze dat geld nog niet echt hebben gekregen. Het kabinet kijkt nu naar een oplossing om het eerlijker te doen. Een van de grootste netbeheerders in ons land, Stedin... heeft geen idee hoeveel airco's er hier zijn... en hoe vaak die worden gebruikt. En daarmee reageert het bedrijf op het nieuws van de NOS van vanmorgen... dat steeds meer mensen met een airco hun huis verwarmen. Dat is namelijk sneller en goedkoper... dan met gas, maar het zorgt wel voor flinke pieken op het toch al overvolle stroomnet. En de Verwarming hoeft vandaag niet mee gaat te loeien, denk ik. Want het is lente in de winter, veel zon, lokaal misschien wel 19 graden. Naar door het hele land staan terrasstoelen klaar... en ook bij strandtenten nemen ze maatregelen. Vandaag gaan we ook het zijluik opgooien... want we verwachten ook dat er veel mensen buiten gaan zitten. Wandelaars, mensen die misschien een koffie te koop willen halen. Dus we hebben ook wat extra personeel ingezet. Dus ja, we hopen dat het heel druk gaat worden, dat verwachten we ook wel. Ja, wel een windje aan zee hoorden we over het weer van vandaag. Hoe verder niet zoveel meer te zeggen, denk ik. Maar laten we vast naar morgen kijken. Morgen blijft het lenteachtig tot 17 graden dan. Wel iets meer wolken dan vandaag. Ja, zes files op dit moment gemeld door Flitsmeister. Het zijn eigenlijk allemaal best wel kort. Dus minder dan 10 minuten. Op één na de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen oud en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 19 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Deventer naar Hengelo bij 108,8. Op de A2 staan er vier. Van Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 94,3. De andere kant op bij 100,4. Van Eindhoven naar Weert bij 178,8. En van Den Bosch naar Eindhoven bij 127,5. De A4 berg op zoom richting de Belgische grens bij 242,4. De A7 Drachten richting Heerenveen bij 155,3. Van Den Oever naar Amsterdam bij 14,8. De A8 van Amsterdam naar Beverwijk bij 4,4. En de A28 als laatste. Meppel richting Zwolle. Controle bij hectometerpaal 103,7. Menno Battlefield. 3, 2, 1, go! Alright, alright, alright. Stop. Lunchtime! Martin Garrix en Bonzo.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 My fields The friendships only pass by the show up on like strobe lights with you I feel something real Only pass by, show up on On live, alright, stop lunchtime. Ja! De kinderquiz bij Q -music. Ja. Woensdagmiddag, kindermiddag. Daarom spelen we de kinderquiz. Je hoort Jules, Rodin, Nawel en Isabella. Die zitten in groep 4a van de Thomas School in Rotterdam. Hebben het ergens over? Alleen waar hebben ze het over? Stuur je antwoord in de Q app. Het heeft te maken met een bikini. Ik vlieg er naartoe. Zomer. Maar het is ook een echte ster. Heel warm. Ik ga lekker zwemmen. De warmte kan je voelen van vuur. Oh. Het schijnt in de lucht. Waar is de zonnebrand gebleven? Ik weet niet waar die is. Toch? Ja. Hij is niet te doen, hè? Waar gaat hij over? Uh, stuur antwoord in de QM. With him temptation.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 Somebody like you Will never be the same van drie? Menno. Hi. Hey, ging dit liedje nou toevallig ook over de oplossing van de kinderquiz Cover Me in Sunshine? Ja. Ja? Ja. Ga. gaat het over de zon. Ja. De kinderquiz bij Q Music. Jij zegt ze hadden het over de zon. Jules, Rode, Nabel en Isabella. Waarom denk je dat? Nou, het werd bij mij wel duidelijk toen hij over uh, uh, Zonnebrand begon. Zonnebrand. Ja, dat is wel, Hij ja, heeft niet heel veel andere, uh, hoe zeg je dat? Dat, heeft niet, dat gebruik je niet bij heel veel andere dingen inderdaad. Nee, nou ja, precies. Oké, okay, oké, okay, nou, dan gaan we, gaan we luisteren of je gelijk hebt. We hadden het over de zon. Ja, ja, ja, ja. Uh, Michael, en zie je hem ook op de zon? Ja, ja, ik sta lekker op het dak in Wageningen te werken. Oh, oh je staat te werken, wat ben je op het dak aan het doen dan? Ik sta plaatwerk te zetten over het leidingwerk heen. Plaatwerk te zetten over het leidingwerk heen, oké. Okay. Al aluminiumplating, dus het is ook nog eens even uh, goed schitterend, zeg maar. Oh, ja, ja, ja oké, okay, lekker. En uh, wat, wat is je kleding op dit moment? Heb je veel aan, heb je weinig aan? Hoe is de temperatuur? Nou, ik moet wel werken, dus het is wel uh, lange kleding. En uh, ja, de temperatuur is wel goed. Oké. Okay. En de zon die straalt over Velendaal. Ja, heerlijk. Lekker, man. Nou, gefeliciteerd. Ik stuur je het Q-Prijspakket op en mijn koffiecup. Leuk. kom komen naar je toe. En geniet van de zon. Ja, ik stel even te denken wat kan ik je nog meer wensen? Maar gewoon werk ze lekker vandaag. Geniet van de zon. Dankjewel, Menno. Jij ook. Dankjewel, hoi. Yes, hoi. Had ik ook wel ik sta natuurlijk gewoon binnen. In een gekoeld hok. Maar als ik naar buiten kijk, dan zie ik wel dat hij schijnt. Dus lekker. gisteravond in de Ziggo Dome bij uh, de koning van de dance Hall. <laughs> Hij komt er zo aan. Uh, Jean-Paul samen met Enrique Iglesias. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.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 IKEA, een wereld aan ideeën. Iedereen die een stralende lach wil hebben, hebben, hebben, op naar Kruidvat. Nu, Parodontax Strengthen Protect, 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Laudius.nl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 Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals Amerika gekoelde high protein zuivel, nu 1 plus 1 gratis. En dubbel ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stampotaardappelen of spekreepjes, ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo.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 I love you, I want you to stay. Met de nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Karwaij is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en muurverf. Carwij maak het mooier. Lenteachtige tafereelen vandaag. In heel het land tikken we, als het goed is, de dubbele cijfers aan. Zelfs 19 graden in het zuiden. Op dit moment 7 files. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 12 minuten. Q-music. Met Enrique Iglesias en Sean Bij Lando. Q sounds better with you. Plus, no money, no stress. And this one is straight for the girl. And Enrique Iglesias. Longside. Enzo. says come and take Because me it, baby girl got me begging got me hoping that the night don't Rock stop my body don't stop party. Party Q-music. Ja, zometeen de briefbus. Dus als jij berichten hebt voor de mensen om je heen... van frustratie tot felicitaties... het is welkom, type je bericht in in de Q-app... en stuur het zo tijdens het lied van de briefbus deze kant op. Bas en ik gaan zoveel mogelijk post voorlezen... tijdens het liedje van de briefbus. Maar eerst... classic, Brian Adams, Summer of 69. I first real six string... try to En opa Light... Pas van Inwegen. Menno Barreveld. En de Brievenbus. Ja hoor. 3, 2, 1. De Brievenbus. Brievenbus. Brievenbus. Brievenbus. Brievenbus. brievenbus, brievenbus. Uh, willen jullie mijn allerliefste man Danny Krede feliciteren met zijn 43e verjaardag? Hij is een trouwe luisteraar vanuit de vrachtwagen. Groeten van Anja. Nou, gefeliciteerd. Uh, Bernard, die zegt Denzel, gefeliciteerd met je nieuwe vriendin Femke. Sandra Bult, Stijn en ik houden van je... en zouden graag een beschuitje met je willen eten, stuurt Marco. Oké. Okay. Wat een heerlijk weertje om een dagje vrij te zijn vandaag, zegt Kai Honders. Hallo, mijn zoon en ik zijn grote fans van jullie, stuurt Jamal. Nou, wij van jullie natuurlijk. Lekker weertje, O, Bar aan de gang met Robert en Jury. Breek de week, zegt Xander. Lieve opa, wat heb je ons gisteren toch laten schrikken. Zeg. We hopen dat je er weer redelijk bovenop mag komen. Ik hoop dat je nog even mag zijn. Grote, sterke beer van ons lieve groetjes van je kleinzoon Jeroen. Weer mijn dagelijkse 10 kilometer aan het lopen als training voor de Camino in mei, zegt Lineke Hofman. Straks huisbezichtigen met Lissy, Stur Marco. Gefeliciteerd Anja met je verjaardag, zegt Kim Gropsma. Jochem, eet smakelijk, buffel. Groeten van je pa, Martin. Hey Juri, leuk dat je weer lekker bij ons komt werken deze vakantie. Hoverniertje hoor, zegt de Robert de Jong. Groeten aan vaste luisteraar van Q op de Curepolder van Malle Pietje, Miep en André. Pannenkoeken bakken voor de lunch. Vakantie, zegt Annemiek. Daar heb ik zin in. Lekker. Uh, Addy, de korte broek, die kan wel aan, zegt Lorenzo. Gefeliciteerd Anja met je verjaardag. Julan, die zegt, ik ga straks mijn broertje en zusje ophalen van school. E ei, e ei, eitjes bakken. En kopen, koken voor de kinderen, zegt Norbert. Ja, er staat ei, ei, eitjes bakken. Ja, ik dacht, uh, Bas blijft hangen. Ja, ook dat, maar ik, uh, het staat er letterlijk. Oké, okay, ik heb hier nog een bericht van Jules. Vandaag is de dag dat ons zoontje volgens de planning zou uh, moeten worden geboren. Maar hij laat nog niks van zich zien of horen. Lieve schat, nog even volhouden. Ik weet uh, dat het makkelijk klinkt uit de mond van een man. Maar wat er ook gebeurt, ik hou zielsveel van je. Ach, mooi. Ja, dat is mooi. En ik heb hier Ed mee. Oké. Okay. Wat gaat altijd omhoog, maar nooit omlaag? Wat gaat altijd omhoog, maar nooit omlaag? Je leeftijd. Je leeftijd. Nou, ja, ja, ja, ja. jij mag niet meer. One more time. got me feeling of need, need, yeah, come on, alright. we're gonna celebrate one more time, celebrate and dance so free, music's got me feeling so free, celebrate and dance so free.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 werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes. Hey Tom.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 Goedemiddag. Justitie onderzoekt de grote cyberaanval bij provider Odido. Gegevens van miljoenen klanten zijn gestolen. Denk aan adressen, rekeningnummers, maar ook paspoortgegevens. Hackers persen Odido ermee af en willen zeker 1 miljoen euro hebben. Morgen is de deadline voor Odido en het OM duikt nu dus ook in de zaak. Meerdere mensen zijn niet goed geworden in een winkelcentrum in Den Haag. Negen mensen voelden zich niet lekker, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. komt allemaal mogelijk door een gaslek, maar daar wordt in Den Haag nog onderzoek naar gedaan.